Avenue.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 Het kabinet is niet van plan excuses aan te bieden aan de slachtoffers van q koorts zoals de nationale ombudsman had gevraagd. Ombudsman Brenningweijer zei vorige week dat de burgers centraal hadden moeten staan bij de bestrijding van de epidemie. En dat het in de praktijk niet gebeurde. Staatssecretaris Bleker stelt wel 10 miljoen euro ter beschikking voor hulp aan q koortspatiënten patiënten.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 Het weer vannacht bewolkt. Ook morgen eerst bewolking en wat regen. In de middag af en toe zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden van het land. Donderdag wordt het met 25 graden zomers warm. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Er staan nog files in de Randstad op onder meer de A1 richting Amsterdam. Bij een 2 kilometer en verderop bij Knopend Muiderberg staat er 5 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Leidschendam 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. A9 richting Diemen bij Knopen Diemen 2 kilometer. En op de Ring Amsterdam, de A10, daar staat voor de Koentunnel richting Zaanstad 3 kilometer. En tussen knopen de Nieuwe Meer en het Amstel rijdt het langzaam over 5 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda, 2 kilometer bij Moordrecht. En een korte file op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen knopen het en afrit Den Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, nou, dat is goed om ze te weten. En hoe oud ben je nu? Je bent nog heel jong, hè? 24. Ja, voor een uh, startende ondernemer ben je een hele jonge startende ja. ondernemer. Dat vinden we altijd wel leuk, want dit programma is vaak ook voor de beginnende ondernemer om uh, te leren hoe we zelf een onderneming kunnen opzetten als we iets willen beginnen. En uh, kom je ook uit een uh, ondernemersgeslacht? Van, uh, de, waar de ouders hebben misschien ook een bedrijf? Ja, zeker. Uh, mijn ouders die hebben 24 jaar Strandpafium gehad, Calypso. Ja. En,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 Dus daar maak je ook een beetje tijd voor nog naast je hobby, zeg maar. Ik probeer het. Of naast je werk, is <laughs> je, je hobby, maar daarnaast ook nog ja, muziek. Ja, ja. ja zeker. Leuk. Ja. Ja. Nou, heel veel succes met alles. Ja, dankjewel. En uh, nou ik hoop dat je veel uh, nieuwe klanten met nieuwe hondjes vindt. <laughs> <laughs> dankjewel, dankjewel. subscribe for love us crucified